I remember, too, a distant bell And stars that fell like the rain out of the blue When my life is through And the angels ask me to recall The thrill of it all Then I will tell them I remember you. I remember too a distant bell and stars that fell just like the rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me. Geweldige Och, wat een romantiek, zelfs in het hier Ja, ik uh, riek jou hm? een prachtige liefde van uh, Frank. I Field hier aan het begin van de zondagmorgen van GoFM. Goedemorgen. Welkom, fijn dat je erbij bent. En ik hoop dat je mijn gezelschap houdt tot 12 uur. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Want ik heb echt werkelijk fantastische muziek in de aanbieding. Dus, ja... Nou. Om de zondagmorgen een mooie zondag, uh, zondagmorgen met jou door te maken. en uh, Met lekkere muziek dus. En ook wat interessante onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren. Blijf bij Go. En blijf bij mij tot zeker 12 uur vandaag. Y tus caricias mi sufrimiento callay se quiere verás, oh. libre mi quiero tan, separados vivir, tan separados vivir. yo con tus besos y tus y sufrimientos acá But I for para... Bijzondere muziek van uh, Jan en Van Galles. Tja, mooi hè? Zo dus zondagmorgen. Ik word er een beetje gelukkig van. En ik hoop jij ook. Terwijl we hier aan de krakelingen zijn. En heerlijke koffie hier in de studio in het centrum van Teneuze. I hear you now, hoor je. En Julio Iglesias met Quiero me mucho natuurlijk. Straks... Over ongeveer een kwartiertje gaan we praten met Janette Wijma. Zij is van sleeplezen. Herman de Bruin gaat met haar praten over een nieuwe ja, leesmethode... om kinderen met leesproblemen vooruit te helpen. En dat is best wel actueel tegenwoordig, want er wordt veel over gesproken... over ja, dat het lezen niet zo goed gaat bij onze kinderen. Nou ja, je hoort er straks dus alles over hier bij GoFemme. Find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. Oh, cause you won't. Kracht 9 van Beyoncé hier bij CoFM. En listen, nou je kon er niet omheen luisteren. Hè? Uit 2006 alweer. En José Alberto. En ja, een nummer van de Beatles. Helemaal in het Spaans. Geweldig. Hè? Een heel andere dimensie krijg je dan op deze zondagmorgen. Trouwens over een uh, dik uur uh, hebben we een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en uh, vroeg u van alles. En uh, wat uw antwoorden zijn, dat hoort u straks. Maar ook welke vraag hij gesteld heeft op straat. Dus er is alle reden om deze ochtend gewoon lekker te blijf luisteren naar GOFM. En dan hebben we ook nog hele bijzondere muziek van deze lieden. Ah, ah, oh no, Sixpence anyone.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 Ik zat hier net een beetje te kletsen in de studio uh, terwijl jij lekker zit te luisteren, natuurlijk. Zitten we een beetje te roddelen. Ja, je hoort het toch niet. En uh, toen ging het over de uh, Serendipity Singers. Don't let the rain come down. Oh, wat een verschrikkelijk oud nummer is dat. Weet je wat leuk is? Iedereen kent het nummer, maar ze hebben het in 2030 niet meer gehoord. En daarom zat hij vandaag natuurlijk... ...in de show hier bij GoFM. Want dan draaien natuurlijk ook hele speciale... ouderwetse nummers waarvan je denkt... Hm, ...ik heb dat ergens gehoord. Dus, nou ja, je hoorde ook de Corgis... ...maar die hoor je vaker hier bij GoFM. En uh, If I Had You. Tijd voor wat... ...verstaanbare taal van de Zuiderburen. Kloeso. Het is niet zo lang geleden...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 Hypen. Het lijkt alleen maar zo, vraag maar aan domino Ik heb in heel mijn leven om niemand veel gegeven Maar wel om domino, domino of zo Een mooie geraspte stem zou je kunnen zeggen hier in en domino. Jawel, hier bij COVIM. Goed, we gaan het hebben over Nederlands taal. We hebben net Nederlands gehoord, of ja, liever Vlaams. Is dat beter? Hm, ik weet niet. Um, maar er is wel veel te doen over uh, Nederlands uh, en het uh, leren van Nederlands en de achterstanden. Er is een oplossing. Hier is mijn collega Herman De Bruin. Ik ga praten over sleeplezen en wat daarmee bedoeld wordt... ga ik vragen aan mijn gast in de uitzending, Janet Wijma. Janet, welkom. Hey, goeiedag. Ja, sleeplezen, wat moeten we daarin ons weer bij voorstellen? Sleeplezen of uh, topper is een, uh, een uh, leesmethode die we voor kinderen kunnen inzetten... die het lezen niet goed onder de knie krijgen... Je nee, moet je voorstellen, één op de vier leerlingen in Nederland, één op de vier kinderen, die leert het lezen niet goed op de basisschool. Mm -hmm. En dat heeft een hele grote gevolgen voor die kinderen. Ja. ja, dat horen we over het algemeen dat dat zo is. En nu hebben jullie een nieuwe methode bedacht, maar wat, wat moeten we je dan voorstellen bij sleeplezen? Nou, bij sleeplezen uh, uh, hebben we een andere manier om uh, de kinderen uh, ja, het, leer, het, het lezen aan te leren. Om het goed uit te leggen kan ik even een voorbeeld geven wat het leesprobleem in feite is wat de meeste kinderen hebben. En die lezen een woord, uh, de, de, o, r, En die lezen die lezen de letters los en ja. die moeten dan in hun hoofd het woordje dorp van maken en dat woordje zeggen... En daar gaat het dan vaak mis, omdat ze de letters in de verkeerde volgorde onthouden, uh, wordt het een ander woord. Ja, ja. En uh, met, uh, met de toppermethode, of met sleeplezen, halen we dat, dat er eigenlijk voor die kinderen uit. We gaan met de kinderen focussen op de letters, waardoor zij dat uit elkaar halen van die, van die woorden niet doen, maar in één keer het woord lezen. Ja. Dus lezen gaat dan veel meer op uh, praten lijken en dat... Dat is eigenlijk ook de snelheid waarmee je uh, kinderen wil laten lezen. Mensen ja. wil laten lezen om een tekst goed te begrijpen. Ja, precies. Ja, ja. U zegt, we, we, we. er zijn heel veel mensen bij betrokken dan? Ja, nu nog niet zoveel. Maar uh, binnenkort begint de opleiding voor toppercoaches. Uh, vier toppercoaches worden opgeleid om in Nederland les te geven aan leerkrachten. Zodat die deze methode ook kunnen inzetten. Ja, want hij is ook wetenschappelijk uh, onderzocht, hè? Ja, klopt. Ja. ja. Hadden we daar dan niet veel eerder mee moeten beginnen? Of was dat dan nog niet uh, bekend? Ja, dat had gemoeten en dat had ook gekund. Er zijn nu uh, ongeveer... Duizend mensen opgeleid in deze methodiek, en nee. uh, niet iedereen is daarmee uh, nog, nog heel erg uh, mee bezig. Uh, en dat, ja, dat, jou, het is jammer dat dat zo gelopen is. Het heeft te weinig uh, uh, aandacht nog gekregen in, uh, in de media en bij de leerkrachten. En voor kinderen die net leren lezen, vanaf een jaar of drie, vier, schat ik zo? Zodra de kinderen alle letters kennen, dus alle letters in een klank kunnen veranderen... ...kunnen ze ook met deze methode beginnen te leren ja. lezen. Ja. Dus uh, ja, het hangt ervan af hoe snel een kind de letters goed kent. Uh, dan kan je uh, beginnen met lezen. Maar dat is je ook Het mooie aan, de... aan dit is, is dat we uh, zelfs met kinderen die al langer met leesproblemen worstelen... Mm -hmm. uh, ...na twaalf keer een half, half uur lezen. Het is heel intensief, maar na twaalf keer een uh, half uur lezen al hele grote verschillen zien. Die kinderen die leren het niet goed op de basisschool. Uh, die vinden het dan lastig om bij te blijven tijdens school. Die, die gaan ook naar uh, minder hoge niveaus in het voortgezet onderwijs. Krijgen minder goede banen. Ja, ja. Dus zo, zo blijft er eigenlijk in Nederland heel veel, uh, heel veel uh, potentieel, hè, potentieel. over. Ja. Dat, dat moeten we eigenlijk veranderen. Wat ja, we eigenlijk het... met z'n allen niet willen. Nee, precies. En het onderwijs, het personeel, die zal het moeten uitvoeren dus. Ja, maar ja. het is niet alleen het onderwijspersoneel wat we willen uh, helpen. Hè? Ook uh, logopedisten die met deze kinderen oh, yeah. werken, die yeah. kunnen op de cursus gaan. En we zijn nog aan het ontwikkelen om een uh, cursus voor ouders te maken. Want je uh, moet je voorstellen, ouders worden ook vaak gevraagd om, om veel met kinderen te lezen... Uh, en juist mm -hmm. de kinderen die een leesprobleem hebben. En omdat die kinderen niet goed, he, die kennen de techniek dan niet zo goed. En de ouders gaan met ze oefenen. Dan slijpen ze eigenlijk fouten heel erg in. ja en voor je uh, die Dus lieve... ook ouders moeten goed weten. Uh, nou ja, zeker ja. voor deze kinderen wat zij kunnen doen om te helpen. En daar is ook veel vraag naar bij ja. ouders. En is dat handig om dat via de website te doen dan? Staan daar mogelijkheden op om dat uh, lezen te leren? Ja, in de website staat precies uh, uitgelegd hoe je, uh, nee, hoe je in contact kan komen met een toppercoach. En uh, hoe je, die, die kan je weer verder helpen om die techniek uh, goed uh, onder de knie te krijgen. Ja, en die website is topperreading.org. Ja, ja, klopt. Met twee ja. P's en een R en zonder E. Ja, en als je op topper zoekt, dan vind je de site. Ja, dat zal ook wel. Ja, Een mooi initiatief om iedereen in Nederland beter te laten leren lezen. Want daar kan je je hele leven alleen maar plezier van hebben. Jeanette Wijma, dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat er allemaal moet gebeuren. En dat iedereen maar beter gaat leren lezen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Was Kotji natuurlijk in de show. En Darren Hayes van Savage Garden. Misschien Bend in Satiable, Maar dan op zijn Engels, hè? Hier in de show. Even kijken naar de klok. Oh, het is alweer zo'n. Uh, Wat is het? Kwart voor elf. De tijd schiet op. Ook hier bij uh, GoFM. En we hebben het echt naar de zin in deze mooie studio. En we genieten natuurlijk van het weer buiten, want het ziet er allemaal goed uit. Het is nu rond een graad of. 15, 16 zie ik hier zo. En het gaat oplopen tot een graad of 20. Dus het wordt een hele mooie dag. Ook voor op het terras. Hier zit ik op een vuile zoop. Ik kijk droevig om me heen. Ik zie votten en oude flessen. excuseert u me? Ik ween. Ja, ik huil een paar dikke tranen. En ik zing met benard gemoed. Misschien wordt het morgen beter. Maar het wordt toch nooit goed.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 Niels Vreeswijk, veel te vroeg overleden. Prachtige liedjes. Woon in Zweden en hij maakte heel, heel lang geleden dat prachtige lied. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Maar zo mooi als vandaag wordt het morgen toch weer niet. Dat dan weer niet. Uh, vandaag houdt het wel mooi. Hè? Daar had ik het uh, zojuist al over. Tot en dan tegen twaalf. Uh, hebben we nog één of twee nummers? Oh, ik zie het al. We hebben nog twee nummers voor je, dus... Uh, Laat maar eens even lekker luisteren naar deze prachtige... Your Red Max hoorde je ook nog in de show met Who's That Girl? Kom je er net bij bij Go? Welkom. verlevende van Hollywood zou je kunnen zeggen. Ja, Hollywood Undead en Circles aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen van GoFem. Ik ga even pauzeren, een paar minuutjes maar hoor. En daarna ben ik bij je terug. Met het tweede gedeelte van de show gaan we iets meer tempo maken. En dan komt er ook een reportage van Jeroen van Gent, want hij ging met zijn blauwe microfoon, zoals gebruikelijk de straat op, om u het hemd van het lijf te vragen. En welke vragen hij heeft gesteld? Dan hoor je straks natuurlijk ook de antwoorden. Tot de sluit van dit uur. Och, ook wel weer een mooi van Kylie Minogue. Tears on my pillow. Tot zo.